Het opgestapte bestuurslid Sarrazin van de Duitse Centrale Bank heeft aangifte gedaan tegen de NPD. De rechtsextremistische politieke partij maakte volgens Sarrazin inbreuk op het portret- en auteursrecht. Op de website van de partij staat een foto van hem en de tekst Iedereen weet dat Sarrazin gelijk heeft. Sarrazin moest opstappen bij de Duitse Bundesbank vanwege zijn boek met omstreden uitlatingen over Joden en Turken. Ook staat zijn lidmaatschap van de Socialistische SPD ter discussie. In België is een man om het leven gekomen die koperen leidingen wilde stelen van een spoorlijn. De man werd tijdens de diefstal geëlektroquiteerd. De politie vond het lichaam van de man langs de treinrails vlakbij de stad Charleroi. Naast het lichaam vonden de agenten een tang die gebruikt wordt om koperkabels door te knippen.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 De tennisfinale van de US Open is een dag uitgesteld. Door de regen kan de finale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic niet gespeeld worden. Het is voor het derde jaar op een rij dat de mannenfinale op Flushing Meadows wordt verplaatst naar de maandagavond. Het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot 9 graden. Morgen is het overwegend droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 19 graden. Dit was het NMU. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, ZFM. One ticket please. One ticket please. Everybody's there. Hey, what's going on man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.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 Ik puedo het niet meer. Ik kan het het niet meer. Ik Ik kan het Oh, oh, oh, Yeah. And across the room